We nu luisteren naar De Fortuin heeft twee gezichten. Een hoorspel in vier delen van Dick Walden. Tweede deel.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 alias baronesse Weichs de Venne. Vertel me wat we hier doen. Ben je gelovig geworden, plotseling? en ongelovig te zijn. Ik dacht dat wij onderweg waren naar het dochtertje van je broer. Klopt. Maar ik moet eerst de schuldige loofzangen van dankbaarheid doen. En daarna... Maar natuurlijk, vrouw. Dat weet je. Dat doe ik om jou te behagen. Mm. En die eenhoog daar. Levensgevaarlijk type. Denk eraan. Ga maar gauw. Straks straft God je nog Satan zo.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 U maakt mij zwak en schuldig. Dat was ook mijn bedoeling toen ik mij vanmorgen kleden. Ik verwacht u. Oh, oh, oh. Ik heb in tijden, in tijden niet zo voortreffelijk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 Blijf ver van die schobbejak vandaan bellen, alsjeblieft. Hij wilde onze bediende worden. Oh, in ons nieuwe huis, zeker. Ja. Hij is totaal gestoord, denk ik. Oh ja, er is een brief naar de notaris in Amsterdam onderweg. Anders vies we misschien achter het net. Als wie heb jij een bot gedaan? Baronesse Weiss, te Wendel. Lijkt me Als het goed is, moet het aan het eind van deze weg het klooster in zicht komen. Nou, Ik zal blij zijn dat ik deze koets kan verlaten. Maar het lijkt wel van in zicht.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 Zoals u wenst, barones, Drie keer per week. Een plaats op de kostschool is besproken. Ja. Alles is besproken. Alles is betaald. Hier. Twaalf goudstukken voor kost en inwoning en nog wat extra. Oh, te veel. Te veel, barones. Dat u me niet vergeten bent. Dat maakt me zo gelukkig. Nou, laat me vlug wat proviant voor onderweg voor u pakken. U hebt nog een lange reis voor de...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 Het zal jou niet ontbreken. Ik kom gauw naar hier om je op te halen. Ondertussen schrijf ik je. Probeer vlijtig te leren. Gaat u naar om Jacob? Ja, hij moet vrij. Ik zal veel list moeten verzinnen om dat voor elkaar te krijgen. Maar de arme man moet uit het gevang. Vaarwel. I'm liefje. you. Dag tante. Thuis komt zo bij u mevrouw Hij is nog even met een vier bezig. Fijn dank u ik heb de tijd. Zo, even zien. Daar is deze heer zo wel mee bezig. Het is de mint, Het is de mint. Aankoop. Nog een keer aankoop Wat hebben we wie. In de maand september van het jaar, 1701 verkocht, een kwart van de plantage Paracabo, gelegen in de Hollandse kolonie Suriname. Ze zijn de inventaris van de gemelde plantage, inclusief 140 sterke en gezonde slaven. Alleen inlichting hier bij de notaris Paulus Hunten. De plantage is thans in eigendom van Keurvorst Kravat. Dat is interessant.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 Dit is een waanzinnig complot. Ik heb bewijzen. Oh. Die bewijzen hebben wij. Maar desondanks de Brusselaar beloven we jou een proces. Bekend. Dat scheelt martelingen. Om te beginnen wordt nu je kop kaal geschoren. Barbier aan het oh. werk. Met ingang van heden zijn al je eigendommen verbeurd verklaard. Oh. Ik heb recht op een advocaat. Oh. Niet zoveel praatjes. Ik wil zo'n kop compleet kaal barbier. Over een half uur werk ik terug. De aanklacht is onrechtmatig. Oeh! Denk na, Brusselaar, alias Jonker Duprel. Je kunt jezelf een hoop lijden besparen door Oeh! snel te bekennen. Oeh! Over een half uur Oeh! word je gebrandmerkt. Oeh! Dat geloof ik allemaal Ik hou je aan je woord. Oeh! Het ziet er op zijn zachtst gezegd somber uit voor de Brusselaar. De straffen in de tijd waarin ons verhaal zich afspeelt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 Dat mag een koningskind vragen. Een koningskind mag alles vragen. Houdt u huh. zich er buiten! Ik word binnenkort 26 jaar, meisje. Kostelijk. Uw lichaam bekoort mij. Maar genoeg opwinding. We hadden het over een moord. Uh, ja, ja. Waarom bedenk je geen goed, slim complot, geheimraad? Als ik niet zo aan je was gehecht, ontsloeg ik je. Nee, ik stuur je als een slaaf de zee op.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 Zeg ik! Kijk toch eens. Wat een heerlijke heuvel. Ja, met uw toestemming, meisje uit mijn ogen, jij. Ja, ik begrijp dat uw toestemming geeft de braven de Brusselaar vrij te laten. kom eens dichterbij, mijn kind. Hier, hier op dit bankje. Bin schrijven kan altijd nog, oh, Die donzen haartjes.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 Mijn spier is uh, buiten werking helaas, maar uh, mijn tong is vlucht als die van een slang. Kom hier. Jij wint me op. Maar de brievenhoogheid, er is nog zoveel te doen. Zwijg! Ik hou niet van tegenstribbelen. Op je buik op het hemelbed. Bellen. Oh, bellen, kom hier. Laat me je kussen. Oh lief, schat, lief. Oh, je bent een goed mens, bellen. Mm. Oh, bellen, voor de tweede keer dank ik jou, mijn leugen. Wat ben je koud, Jacob? Oh. Ach, bellen, we ik een in het park. Zo gauw mogelijk. Ik loop voor gek. Oh, dank je, bellen. Duizendmaal dank. Lieve, goede bellen. Geen ben benieuwd wat jij uit mijn gedachten En jij niet uit de mijne. Ah. Oh.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 met één oog, mijn geheimraad. En natuurlijk met de oude stinkende keur voor zelf. Halgde van hem. Hij werd hits op Mijn het dank op het is niet onder woorden te brengen. Vertel me hoe je tot hem doordrong. Het is een lang en ingewikkeld verhaal. Toevallig gewijs, alsof de duivel ermee speelde, viel mijn oog tijdens een notarisbezoek op een stuk papier. Ah, je was aan het spioneren. Ja, natuurlijk. Dat is je eerste winst. Om een lang verhaal kort te maken.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 Overvallen. Stop dat goudstukken, ik hou achter de banken. Hier gaat deze goudstukken. Wie de redderet, stop dat! Moskou staat Doe wat rassig, dat is de weg! Als zijn eigendommen daar, geluid je wat op dat te doen! Ja, ja, ja, okale! Lekker beetje op het kleine kop van je rop! Wie wegloopt, wordt van zijn raap geschoten! Lof is meteen de koets. Iedereen, heer, spuit u mij. Iedereen naar de rivier. Wat? Ik kan niet zwemmen, ik zal verdrinken. God help, verraad, Het water red. Het. het hoog gezicht, Jero. We zijn hier. hier. hier. Brabant. Het water red, jij hoor kalen! Een beschamende vertoning, luisteraar.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 Maar het leek de notaris verstandiger dat we hier in de buurt, bijvoorbeeld in Utrecht, een plek en datum afspreken waar we de koopakte kunnen ondertekenen. Volgende week maandag zou ons uitstekend passen. Goed, mevrouw. Zonder tegenbericht zijn wij aanwezig. 11 uur. Logement Keizer Karel lijkt me een aardige ambiance. Laten we naar de stallen gaan. Goed, mevrouw. Ik zal u voorgaan. Jouw geheimraad gaat ons nog veel last bezorgen, vermoed ik, Bellen.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 was de vertelste. Verder hoorde u de stemmen van Ursul de Geer, Corrie van der Linde, Tera van Hoomeijer, Frans Koppers, Piet Ekel, Jaap Maardeveld en Willem Sotheves. De techniek was in handen van Barry Kamer en Leo Knikman. De regie deed Ruurt van Wijk.